1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met onderzoeker Daan Noord van TNO... die klaarstaat voor het geval de VN in Syrië moet gaan onderzoeken... of daar chemische wapens zijn gebruikt. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Mark Visser. Goedemiddag, Eurocommissaris Reen geeft Nederland meer tijd. Flinke winst, UK Independent Party. en wilde kat gespot in Limburg... Het weer op veel plaatsen is het zonnig, maar in het zuidoosten kan er ook een bui vallen. Het is 15 tot 20 graden. Morgen trekt er een zwakke storing over het land. Er is dan wat meer bewolking, maar er is ook zon. Het wordt 13 tot 17 graden. Het economisch herstel in de eurozone gaat langzamer dan verwacht. Zo werd vanochtend bekendgemaakt door de Europese Commissie. De economie zal dit jaar krimpen met 0,1 in plaats van groeien met 0,1 Correspondent Tijn Sade in Brussel ligt toe. De toon van het rapport is uh, toch... Uh, er is licht aan het einde van de tunnel. Nou, Dat is wel vaker zo met rapporten hier in Brussel. Maar dit keer is het toch echt wel reden voor. Nou, dit jaar uh, nog inderdaad krimp. Maar in 2014, volgend jaar dus economische groei voorspelt van zo'n 1,4 in de Europese Unie. Probleem is alleen dat uh, deze verwachte groei volgend jaar... nog te weinig is om de oplopende werkloosheid te stoppen. En dat is echt het slechte nieuws. Die werkloosheid blijft in heel Europa gemiddeld zo'n uh, 12 En dan heb je nog de uitschieters in probleemlanden... als Spanje en Griekenland, waar de werkloosheid 26 bedraagt. Ondraaglijk uh, noemde begrotingscommissaris Olly Rehn die cijfers. En uh, dat is dan Europa en de, de eurozone. Hoe is het voor Nederland? Nou, voor Nederland uh, zien bepaalde dingen er goed uit. Bepaalde dingen minder goed uit. Nederland uh, zit uh, bijvoorbeeld nog steeds boven... de toegestaande uh, grens van het begrotingstekort. Die uh, beruchte 3%-grens. Daar zitten we boven. Nederland scoort ook slecht qua vooruitzichten... over die economische groei. Uh, Nederland gaat niet mee in die voorspelde groei van 1,4%. Uh, voor Nederland uh, blijft dat beperkt tot zo'n 0,9 procent. En het echte slechte nieuws voor Nederland is dat de werkloosheid blijft stijgen. Dat gaat volgend jaar naar zo'n 7,2 procent. Maar wat wel weer goed nieuws is, en dat geldt eigenlijk voor heel Europa... de toon van Olly Reen, toch bekend als de man van de strenge begrotingsdiscipline... hij toonde zich wat milder. Bijvoorbeeld Frankrijk krijgt twee jaar uitstel om orde op zaken te stellen... om naar die 3 procent begrotingstekort te gaan... En ook Nederland, dat moest je tussen de regels door beluisteren. Nederland krijgt duidelijk een aanbeveling om niet dit jaar, maar pas volgend jaar op die 3% uit te komen. Dus dat kun je uitleggen als goed nieuws goed nieuws, ook voor het kabinet, wat daar toch wat op gehoopt ook. Ja, men krijgt natuurlijk uh, wat, uh, wat lucht. Hè? Uh, dan moet je het eigenlijk daarna ook nog eens even hebben over de reële economie, want uh, we hebben het nu allemaal over de koele cijfers. Het probleem is wel dat het rapport ook stelt dat bijvoorbeeld het vertrouwen wat een beetje teruggekomen is op de financiële markten, daar is wat rust uh, teruggekeerd, hè? Uh, dat dat zich eigenlijk nog niet vertaalt naar de echte economie. Naar jou en naar mij en naar bedrijven. Het wantrouwen bij burgers blijft uh, uh, groten. Uh, je ziet weinig uh, stijging van con consumptieuitgaven. Het vertaalt zich allemaal nog niet op, bijvoorbeeld, naar uh, het makkelijker een lening krijgen als bedrijf bij een bank. Dus die bedrijven die kunnen weinig investeren. Dat zijn allemaal nog steeds enorme uh, uh, hoofdpijndossiers. Na aantelling van een deel van de stemmen lijkt de Engelse partij, de UK Independence Party, flink te hebben gewonnen tijdens de lokale verkiezingen. Die werden gisteren gehouden in Groot-Brittannië en ze zijn vergelijkbaar met onze provinciale verkiezingen. Niemand lijkt nu nog heen te kunnen om de partijvoorzitter, Nigel Farage. Correspondent Anne Zane, verrassing dit? Uh, nou, niet helemaal. Uh, tot voor kort werd de UKIP, de UK Independence Party, door de gevestigde partijen niet serieus genomen. Uh, UKIP is vooral uh, een bedreiging voor de conservatieven vanwege de rechtse denkbeelden van deze partij. Uh, en nog niet zo lang geleden noemde David Cameron de partijleden van UKIP nog fruitcakes, oftewel allemaal lichtelijk getikt. Uh, nou, dit soort kritiek verstomde de afgelopen weken toen uh, uit de voorspellingen bleek dat UKIP misschien wel 20% van de stemmen zou winnen. Uh, er was nog één uh, minister die UKIP afgelopen. Weken een stelletje clowns durfde te noemen. Maar David Cameron durfde zich daar niet meer bij te voegen. Hij durfde het woord UKIP zelfs niet meer over zijn lippen te krijgen... tijdens een interview. Hij vermeed het woord echt uit alle macht. Dus UKIP wordt duidelijk nu gezien als een serieuze bedreiging. Ja, je zegt uh, re rechtse denkbeelden, hè? anti immigratiepartijen Zo zijn ze mij bekend. Waar staan ze nog meer voor? Ja, UKIP staat vooral voor independence dus, dus voor onafhankelijkheid. Uh, dat betekent zo min mogelijk overheidsbemoeienis. Uh, en dat bedoelen ze inderdaad niet alleen op landelijk niveau, zoals minder belastingen, maar ook op internationaal niveau. Uh, waar UKIP dus vooral groot mee is geworden, is hun anti-Europa-beleid. En waar ze dus ook fel tegen zijn, is immigratie. Is er geen verklaring voor deze plotselinge populariteit? Nou, ten eerste is UKIP een uh, protestpartij. Mensen tonen hun ongenoegen ongenoeg over het beleid uh, van de huidige regering, waar de conservatieven en de liberaal-democraten in zitten. Uh, de economische crisis heeft daar veel mee te maken. Uh, maar dat neemt niet uh, weg dat veel mensen thema's als immigratie en Europa heel belangrijk vinden. Uh, de Britten maken zich bijvoorbeeld grote zorgen over het aantal Roemenen uh, dat naar Groot-Brittannië zou komen, bijvoorbeeld. En, um... en, en deze. Ja? Ja, sorry, ja, ja, ga verder. Nou, deze thema's, daar hebben de conservatieven niet genoeg aandacht aan besteed... Uh, uh, aan anti-Europa en, en uh, um, anti-immigratie. Um, en UKIP wordt dus nu door veel mensen als enig alternatief gezien... als de partij die uh, hun zorgen aan de kaak stelt. Ja, want in 2015 zijn er weer landelijke verkiezingen. En we zagen inderdaad Cameron ook al natuurlijk daar een beetje al op aansturen... Hè, met, met dat referendum wat er mogelijk kon, komt. Um, wat kunnen we daarvan verwachten? Is dit dus een voorbode die uitslag van deze verkiezingen, deze lokale ja. verkiezingen. Ja, zo worden deze verkiezingen wel gezien, ja. Uh, de conservatieven ontdekken nu dat UKIP een, een echte bedreiging voor ze kan zijn. Uh, want als het op lokaal niveau lukt, zou het op nationaal niveau uh, ook een groot uh, verlies aan stemmen voor de conservatieven kunnen betekenen. Uh, dus het is absoluut een waarschuwing voor de gevestigde partijen. Uh, nu moet ik er wel bij zeggen dat ondanks het grote aantal stemmen dat naar UKIP is gegaan... Uh, de conservatieven tot nu toe uh, toch nog de meerderheid binnen de meeste gemeentedistricten behouden. Uh, maar het is vooral... Een schok voor de conservatieven dat UKIP van het aantal zetels uh, van een aantal zetels eigenlijk naar nu tientallen zetels uh, zijn gegaan en, en dat de partij uh, die ze niet serieus namen voorlopig in ieder geval niet meer weg te denken is uit de Britse politiek. En dank Anne correspondent Anne Sane en excuses voor de wat mindere verbinding. Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat er geen signalen zijn... dat artsen de gezondheidssituatie van patiënten ernstiger voorstellen. Volgens de Volkskrant zouden artsen op deze manier... patiënten in aanmerking laten komen voor langdurige betaalde zorg. Dat meer patiënten in een hoge categorie worden geplaatst... zou volgens het ministerie ook kunnen komen... doordat mensen tegenwoordig langer thuis wonen... en dat ze dus ouder zijn op het moment van de indicatie. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. In Zuid-Limburg loopt sinds kort weer een wilde kat rond. En dit roof was verdwenen in Nederland, maar is in april een aantal keer gesignaleerd. Heeft natuurmonumenten vandaag bekendgemaakt. Maurice Moutaan is boswachter. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer. Hoe bijzonder is dat, de wilde kat in Nederland? Nou, het is toch wel heel erg bijzonder. In 2006 is, um, is hij gevoed teruggeveer in de buurt van Vals... En is er een losse waarneming geweest en die mannen erop is die ook daar niet meer gezien en die jagen erop ook niet. En uh, nu hebben wij hem uh, een aantal nachten en dagen heel duidelijk gefotografeerd en ook nog natuurlijk gedrag weten vast te leggen uh, op Nederlandse bodem. U heeft hem zelf gefotografeerd, want soms wil het nog wel eens dat iemand het met een mobieltje bijvoorbeeld en dan blijkt het soms nep te zijn. Maar dit zijn uw eigen waarnemingen eigenlijk. Het zijn een professionele cameravallen van de Vereniging Natuurmonumenten en die, die registreren bewegingen, uh, zowel s'nachts als overdag... en die worden verdekt opgesteld, in dit geval bij een um, karkas van een ree... die op een natuurlijke wijze was overleden. Kunt u wat meer vertellen over de wilde kat? Ja, de wilde kat is een hele zeldzame verschijning. Um, hij is heel lang in Europa ook weg geweest... vanwege uh, de ja, toch strenge bejaging. En sinds jaren 50 is hij in Europa weer uh, lichtelijk toegenomen... Momenteel komt hij voor in Frankrijk, uh, België en, uh, en Duitsland. En ja, het ziet er nou uit ook uh, dat hij nu uh, langzamerhand uh, ja, voet voeten op Nederlandse bodem aan het zetten is. Is hij eigenlijk gevaarlijk? Nee, totaal niet. Het is een hele schuwe, uh, mooie kat. Hij is wat forse wat, wat als de uh, ja, gedomineerde kat die, die we allemaal thuis hebben. Maar hij is schrikkelijk schuw en hij jaagt gewoon op, op, op muisjes en... Uh, of heeft kleine vogeltjes en normaal is hij ook s'nachts alleen actief. En de waarnemingen zijn ook bijzonder zeldzaam en worden ook bijna nooit overdag gezien. En het feit dat wij hem nu ook overdag zo uitgebreid hebben, weten vastgelegd maakt ook een heel bijzonder moment. Dank u wel, Maurice Mouthaan, boswachter. Ja, dank. De rechtbank in Amsterdam heeft crimineel Rob Zet veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Zet is de spil in het megaproces Yellowstone, dat draait om een waslijst aan misdrijven. De rechtbank bewezen is verklaard een, een reeks aan feiten, waaronder ook hele zware feiten. Een, een poging tot liquidatie, het gooien van een handgranaat, het oplichten van verzekeringen. Wat de rechtbank hem verder zwaar aanrekent, is dat hij niet heeft geleerd van eerdere langdurige gevangenisstraffen. Dus hij lijkt een onverbeterlijke crimineel. Daarnaast sleept hij anderen mee in de ellende. En daarom moet de maatschappij lange tijd tegen hem worden beschermd. En heeft de rechtbank hem een straf van 20 jaar Opgelegd. Zet speelde ook een rol bij een poging tot brandstichting in de woning van Emil Ratoband in Huissen. De positiviteitsgoeroe werd eerder vanochtend vrijgesproken in die zaak. Ratoband zou via iemand anders Rob Zet hebben gevraagd brand te stichten, maar dat kon volgens de rechtbank niet worden bewezen. Het dodental na het instorten van een kledingfabriek in Bangladesh is opgelopen tot boven de 500. De afgelopen nacht zijn er weer tientallen lichamen onder het puin vandaan gehaald. Zoektocht naar vermisten gaat door, maar de kans dat er nog mensen levend uit het ingestorte gebouw worden gehaald wordt steeds kleiner. Officieel worden 149 mensen vermist, maar er zijn ook veel hogere schattingen. Inmiddels zijn er 9 mensen aangehouden vanwege het instorten van het gebouw, onder wie de ingenieur die betrokken was bij de illegale bouw van het complex. Patrick van der Eem, de infiltrant die Joran van der Sloot... een bekentenis ontlokte over zijn betrokkenheid bij de zaak Nathalie Holloway... moet een jaar de cel in voor een ramkraak. Van der Eem en twee medeverdachten hebben volgens de rechter... op 31 december voor ruim 30.000 euro aan dure kleding gestolen... uit een winkel in Oosterbeek, waar ze met de mokers de puis sloopten. Volgens de persrechter was de kraak goed voorbereid. Ja, ze hadden zich zeker goed voorbereid. Want een dag of twee eerder zijn ze in de winkel geweest. Ze hebben gekeken wat daar hing... Ze hebben ook navraag gedaan, zelfs bij de verkopers, welke merken daar beschikbaar waren, bepaalde jassen. En dat zijn uiteindelijk ook de jassen die ze hebben meegenomen. En we gaan verder met de sport. Ado-speler Tom Beugelsdijk miste het thuisduel met Feyenoord. De commissie van beroep van de Tuchtcommissie straf hem voor een trappende beweging naar twente aanvaller Lucas Tanjos. Eerder kreeg Beugelsdijk een schorsing van twee wedstrijden. Maar daartegen ging hij in beroep. Omdat de schorsing is teruggebracht naar één duel, kan hij wel meespelen volgende week tegen Pek Zwolle. De Australische wielrenner Matthew White is met terugwerkende kracht voor zes maanden geschorst wegens doping. White reed een aantal jaren samen met Lance Armstrong. Net als Armstrong heeft Australië toegegeven dat hij verboden middelen gebruikte. White beëindigde zijn loopbaan in 2007. Na zijn dopingbekentenis raakte hij zijn baan bij de Australische Wielenbond... en bij de ploeg Orica Green Edge kwijt. Verkeersinformatie. Bij de AMW Erwin de Hart. worden net al dat het druk was, Erwin. Ja, het is druk uh, voor één uur. Dan is het druk. 30 kilometer in totaal, bijna 10 files, dus negen. En dit zijn de opvallendste. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. 4 kilometer file tussen knopend Eemnes en Eembrugge. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Ook 4 kilometer tussen Meersen en Maastricht. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen Soesterberg en Afritmaan, 6 kilometer. Uh, drie kilometer op de A50, Arnhem richting Oost tussen Renkum en Knoop het valburg En de A73, Maasbracht richting Nijmegen dan. Daar is de roertunnel dicht door een geschade auto met aanhanger. Er staat een file tussen Linnen en de roertunnel van vier kilometer. Nog een keer de hoofdpunten. Eurocommissaris Reen geeft Nederland meer tijd. Flinke winst UK Independence Party. En wilde kat gespot in Limburg. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen gaat de NCV verder met lunch.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met TNO-onderzoeker Daan Noord, die zou kunnen vaststellen of er in Syrië chemische wapens worden ingezet, maar dan moet de VN wel eerst toestemming krijgen voor sporenonderzoek te plaatsen.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 Heeft het regime van president Assad in Syrië chemische wapens gebruikt of niet? Of was het misschien wel de tegenpartij? Uh, ja, denken de Amerikanen, de Britten, de Fransen en Israëli's... dat Assad dat heeft gedaan. En dat doen ze op basis van hun inlichtingen. Toch willen de Amerikanen hard bewijs voordat ze eventueel overgaan tot actie in Syrië... zeker na de fouten van de inlichtingendiensten... aan de vooravond van de oorlog in Irak. Het harde bewijs moet komen van de Verenigde Naties... die een onderzoeksteam klaar hebben staan op Cyprus. En als dat team uiteindelijk Syrië in mag dan zou het zomaar kunnen dat onderzoeksbureau TNO... als een van de partners van de VN de monsters uit Syrië gaat testen... op sporen van gifgassen. En als TNO dat mag uitvoeren, dan zal Daan Noord, scheikundige... en senior onderzoeker integrale veiligheid bij TNO... dat sporenonderzoek doen. Meneer Noord, goedemiddag. Goedemiddag. Heb ik het zo goed uitgelegd of niet? Ja, dat is, uitstekend, uh, is uitstekende samenvatting van hoe het uh, werkt. Ja. U hebt alleen niet de tussenkomst uh, van de OPCW uh, hebt u genoemd. Dat de is OPCW? Ja, dat is de organisatie op het verbod van, op chemische wapens. Die is gestationeerd in Den Haag. En uh, die bestaat uit uh, bijna alle landen van de Verenigde Naties. En die hebben destijds een verdrag ondertekend... Uh, dat toeziet uh, op het... Uh, verbod van produceren, opslag en gebruik van chemische wapens. Ja. En u, stel dat het allemaal door zou gaan... dan zou u door die OPCW worden ingehuurd? Nee, dat is zeker niet uh, standaard. Uh, dat behoeft zeker een toelichting. Wij zijn uh, bij TNO een van de zogenaamde designated laboratoria. Dus toegewezen, eigenlijk aangewezen laboratoria uh, door de OPCW. Uh, er zijn er ongeveer 25 van uh, wereldwijd. En uh, wij doen jaarlijks een soort proeven van bekwaamheid. De zogenaamde proficiency test. Waarbij wij scenario's uh, naspelen in ons uh, lab. Dus wij krijgen monsters toegestuurd van andere landen. Uh -huh. Daarmee, uh, die analyseren wij. Wij rapporteren daarin de resultaten die wij onze analyses komen, en op basis daarvan hebben wij die status... omdat we het jarenlang al erg goed doen bij die test... Ja. mogen wij ons designated laboratory noemen. Oké, okay, dus stel dat het ervan komt, bijvoorbeeld in Syrië... dan uh, is het niet zo dat u daar daadwerkelijk zelf in de grond gaat graven... dan, dan wordt materiaal naar u toe toegestuurd? Dat is zeker niet de bedoeling, inderdaad. Dan wordt via de OPCW worden er... Uh, zouden de monsters onze kant op kunnen komen? Ja. Mits OpenCW voor ons kiest. En dat is zeker niet uh, vaststaand nee. feit. Nee, oké. Okay, goed, dus want er zijn meer van dat soort laboratoria. Dus kan ja, ook zijn absoluut. dat ze anders kunnen. Maar het zou kunnen dat ze dus ook een beroep doen op TNO. Dat um, kan. Is het eigenlijk zo dat ze, dat ze al dat materiaal hebben? Of is het nog puur alleen maar op inlichtingendienstengegevens uh, gegevens gebaseerd? Voor zover ik weet, wat ik uit de media uh, lees. Uh, denken de. Amerikanen, de Britten, de Fransen, maar ook de Israëli's sinds kort dat er aanwijzingen zijn, sterke aanwijzingen dat uh, iemand uh, daar chemische wapens gebruikt heeft. Mm. Maar aanwijzingen dat is nog geen hard bewijs, uiteraard. Nee. He? Ja, het hele moeilijke punt met dit soort zaken is toch de chain of custody. En ik ben weliswaar geen echte uh, forensische expert, maar je moet natuurlijk indien je onder die ons omstandigheden monsters neemt, moet je ook zeker zijn... dat die monsters goed bewaakt kunnen worden. Er moet vastgelegd worden waar de monsters zijn genomen, et cetera. Dus, dus als dat ontbreekt, is het eigenlijk zeer moeilijk... om te zeggen van nou, er zijn uh, chemische strijdmiddelen ja. gebruikt. Ja. Nou is in de, in de berichtgeving natuurlijk het woord sarin gevallen. Hè? Dat zou dan ja. in, in Syrië gebruikt zijn. Een zenuwgas wordt dan gezegd. Wat, wat ja. is dat voor spul? Sarin is een, inderdaad een zenuwgas. Dat is uh, gerelateerd aan, aan, eigenlijk aan de organofosfaat pesticiden. Uh, het is ontwikkeld in, in Nazi-Duitsland in 1938. Het is een kleurloze, geurloze vloeistof... die redelijk vluchtig is. Dus je krijgt redelijk snel een damp van deze stof. Het is zeer toxisch. Enkele milligrammen uh, bij inademing, uh, dat is dodelijk. Mm -hmm. En uh, ja, de verschijnselen zijn uh, pupilvernauwing en, en ja, je spieren die ontspannen niet meer... waardoor je uiteindelijk aan, aan verstikking uh, doodgaat. Ja. Het, het, is is, al, het is wel eerder ja. gebruikt ook? Het is zeker eerder gebruikt. Het is uh, in Japan gebruikt, uh, onder andere. Maar ook uh, zeer waarschijnlijk in uh, Halapja, in... in uh, uh, in, Irak. in het noorden van Irak, ja. in uh, Koerdistan. Ja. ja, inderdaad, die beelden herinneren ons allemaal nog even van de, die, al die ja. uh, lichamen die daar liggen dan. Um, het, het is vluchtig, want ik zei het al, er zit een team op Cyprus klaar. Is dat ook de reden dat, dat als dan er groen licht komt, dat ze snel uh, het land in kunnen in Syrië om, om dan zoveel zo mogelijk veilig te stellen? Ja, dat is een goede vraag. Want als je echt hard bewijs wil hebben, dan zou je eigenlijk naar het intacte spul moeten zoeken. En je kunt ja, de sarin niet uit de, lucht, uit de lucht pakken, nou, bijvoorbeeld. Nou, mogelijk enkele dagen na, na het gebruik zou je nog iets kunnen vinden aan intact spul. Maar omdat het vluchtig is en omdat het ook uh, reactief is, wordt het snel omgezet naar andere producten. En, en ja, dat zijn toch minder sterke aanwijzingen dat uh, sarin zou zijn gebruikt. Dus daar ja. moeten we ons uh, zeker... Uh, beducht zijn. Ja. En dat maakt het ook nog wel moeilijk... Inderdaad, ...om het echt keihard vast te stellen. Ja. Nou is dus inderdaad de vraag... Hè, hoe, ...hoe waarschijnlijk is het dat eventueel dit onderzoek dan uh, er komt. Uh, daarvoor bellen we even met Reinhard Leenders... ...Midden-Oosten-expert aan het Department of War Studies... ...van het King's College in Londen. Uh, meneer Leenders, goedemiddag. Goedemiddag. VN-team zit daar klaar op Cyprus... ...om eventueel binnen 24 uur dat land uh, binnen te trekken, Syrië dus. Uh, hoe groot schat u de kans dat dat onderzoek komt? Um, als inderdaad het VN-team uh, afhankelijk is van een uh, groen licht van het Syrische regime, uh, dan zie ik, het, zie ik het niet snel gebeuren dat ze ook daadwerkelijk uh, het land uh, ingaan. Uh, het is een beetje patroon geweest over de afgelopen twee jaar dat het Syrische regime uh, ja, het internationale spel meespeelt, vervolgens uh, ja, afspraken of beloftes uh, niet nakomt en, en dan gaat kijken hoe ver ze kunnen gaan. En als de. ...internationale gemeenschap dan niet reageert, wat ze steeds niet hebben gedaan... ...dan, dan weten ze dat ze weer een stapje verder kunnen gaan. Hmm. Um, dat, dus... is dat is gebeurd met uh, ja, het gebruik van een luchtmacht, van artillerie, van scud-raketten uh, en, ...en nu uh, zijn de chemische wapens blijkbaar aan de beurt. Ja. Maar toch heeft Assad in maart, dacht ik, de VN om een onderzoek ge gevraagd... Hè, ...naar het gebruik van chemische wapens. Hij dacht dat dat door de rebellen zou zijn gebruikt, of hij zei dat. Ja. Um, nou ja, dan vraag je natuurlijk om problemen, want waarom zou je het dan nu niet toestaan? dat hij, Het is een, een hele riskante benadering, maar je zit natuurlijk ook in een heel uh, precaire situatie. Maar um, Wat hij ermee voor elkaar heeft gekregen is dat uh, ja, de chemische wapens dus hoog op de agenda staan en dat is precies wat hij wil. Want het regime zit natuurlijk op een arsenaal van chemische wapens. Um, en daarmee uh, ja, laat hij weten aan de internationale gemeenschap en de VS en alle landen die de rebellen uh, al dan niet gewapend ondersteunen. Dat, uh, ja, dat zij in staat zijn om uh, tot grovere maatregelen over te gaan. En, en sterker nog, als het regime te val komt... dan uh, zit, zit de wereld met het probleem opgezadeld... van waarschijnlijk een stel islamisten, salafisten... die mm -hmm. dus beschikking hebben over chemische wapens. Mm -hmm. en, en dat is dus een troef uh, die hij nu gebruikt. Ja. Toch, toch hè, de Amerikanen die denken hardop na over wapenleveranties aan de rebellen. Dat is vandaag ook nog weer gebleken. Dus je zou zeggen, ja, hij schiet zichzelf een beetje in de voet. Um, nou, ik, ik, ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar de, de opties voor, voor Bashar al-Assad, het Syrische regime, zijn natuurlijk, zijn natuurlijk beperkt. Um, wat ze wel voor elkaar krijgen is dat dan die rode lijn die door Obama zou zijn getrokken... met betrekking tot het gebruik van chemische wapens... Ja, nu in, in feite wordt overschreden en, en daarmee de geloofwaardigheid van de VS uh, wordt, wordt ondermijnd... En dat is natuurlijk precies wat, uh, waar het uh, regime op doelt. Ja. Um, we hebben net even gehoord hoe dat gaat om bijvoorbeeld vast te stellen of daar Sarin is gebruikt. Hè. Um, nou ja, als, als, als Assad geen toestemming geeft aan het team dat nu klaar zit op Cyprus... zou dat dan nog op een andere manier kunnen? Door bijvoorbeeld geheime agenten daar te droppen die dat spul gaan naar het westen gaan halen? Uh, dat, is, uh, dat is waarschijnlijk al hoogstwaarschijnlijk al gebeurd. Hè. De, de Turken, de Fransen, de Britten, de Amerikanen ook hebben... Uh, beschikking uh, blijkbaar over uh, grondmonsters en, en ook bloedsamples, mm -hmm. um, maar het probleem is uh, dat dat natuurlijk gefaciliteerd wordt door de door de rebellen die ja duidelijke agenda hebben. Ja. Uh, en, en, en daardoor ook ja, kan hij niet uh, met absolute zekerheid worden vastgesteld... of wie de wapens heeft gebruikt, uh, waarom en in, in ja. welke mate. Dank dat u even naar de telefoon kwam. Reinhard Leenders, Midden-Oosten-expert aan het Department of War Studies... van het King's College in uh, Londen. Ik praat nog even door met uh, Daan Noord, die bij TNO dus werkt. Uh, nou ja, de kans dat er dus zo'n onderzoek komt, zegt uh, Leenders, is niet zo heel groot. Um, nee, dat beam ik wel, denk ik. Ja, ja, ja. Is, er, is er dan nog een andere manier om, om uit te zoeken of daar inderdaad Sarinus gebruikt? Ja, er zijn natuurlijk mogelijkheden. Wij hebben in het verleden hebben wij van uh, monsters, uh, bloedmonsters uh, onderzocht van uh, Iraanse, Iraanse slachtoffers van de iran irak oorlog en We hebben destijds ook uh, monsters van het uh, Tokio-incident uh, onderzocht. In de metro, Dat zijn mogelijk in, in de metro, inderdaad. Uh, in het geval van die Iranese waren dat uh, uh, mensen die in België... Uh, in het ziekenhuis waren opgenomen en daar uh, duidelijk verschijnsel hadden... van de mosterdgasintoxicatie. Uh, We hebben daar zowel bloed als urinemonsters uh, van onderzocht... en duidelijk kunnen bewijzen dat uh, deze mensen inderdaad waren blootgesteld. Uh, ja, de kans dat er uh, slachtoffers uit Syrië komen... Ik, ik, ik heb er eigenlijk geen zicht op... Uh, of dat mogelijk is. Maar dat zou zeker perspectieven ja. bieden om, ja. om dat duidelijk dan aan te tonen. Ja. Goed, Nou, ja, we wachten het gewoon maar af. En uh, zo gauw het zo, zo is, dan, uh, dan horen we wel uh, hoe, hoe het zal gaan. Uh, u bent er in ieder geval klaar voor. Mocht er uh, monsters die kant op komen, dan kunnen ze gaan onderzoeken. Absoluut. Dank voor het gesprek, Daan Noord van TNO. Ja. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Deze hele week was verslag even Ingrid Koning te vinden in het Van Gogh Museum in Amsterdam. Dat ging woensdag na een verbouwing van zeven maanden weer open voor het publiek. En intussen staan er ook alweer rijen bezoekers voor de ingang. Ingrid, ben jij eigenlijk al binnen? Ja, Jurgen, ik ben nu op de eerste verdieping van het museum en naast me staat de directeur Axel Ruger. Hoeveel mensen zijn er op dit moment aanwezig, schat u zo, op de vrijdag? Nou ja, op dit moment zijn er zo'n duizend mensen in het museum. Dus het is behoorlijk druk. Uh, we zijn nu al een paar dagen weer open hier aan het plein. Ja, en het voelt heel goed. U kijkt tevreden? Ik ben zeker zeer tevreden. Het was natuurlijk onze grote doelstelling ook om echt op 1 mei open te kunnen gaan... Het is altijd in het voorjaar een van de drukste dagen die je hier in Amsterdam hebt. en um, Er moet ook geld verdiend worden, dus we zijn heel blij dat dat allemaal gelukt is. De afgelopen jaren waren die nummer één qua bezoekersaantallen van een museum in Nederland. Nu is het Rijks ook weer open. Dat uh, wordt wel even pittig. Nou, dat woord is alleen maar van voordeel natuurlijk. Want kijk, als het Rijksmuseum ons uh, overtreft, waar ik vanuit ga, en dat moet ook... Uh, dan um, zullen wij daar ook weer aan mee profiteren. Want het maakt natuurlijk de hele bestemming van het Museumplein... Um, en ook Amsterdam als, als reisbestemming vele malen interessanter. En daar zullen wij ook uh, wederzijds uh, baat bij hebben en het effect van voelen. Gaan jullie dan in de toekomst ook meer samenwerken met elkaar? Maar we werken al op allerlei terreinen samen en we zullen zeker, nu dat wij ons allemaal op onze eigen openingen hebben geconcentreerd en um, eerst onze eigen projecten moesten afronden, zullen wij ook in de toekomst nog kijken hoe we verder samen kunnen werken op allerlei gebieden, um, zowel op het gebied van activiteit voor het publiek, maar ook achter de schermen. Wie hier ook weer rondloopt is Nienke Bakker. We hebben haar deze week al eerder gehoord als conservator van de tentoonstelling van aan het werk. Waar hoop jij nou op? Wat de toekomst nog kan brengen met dit museum? Nou, ik hoop dat wij op dezelfde manier kunnen doorgaan met onderzoek doen naar de collectie, naar Van Gogh, naar zijn kunstwerken. Want het is gewoon ongelooflijk belangrijk uh, om nog meer te weten te komen over de werken, hoe ze zijn gemaakt. En uh, ja, zodat je daar zo goed mogelijk ook voor kan zorgen. Dus ik hoop dat deze lijn die uh, de afgelopen nou ja, decennia kan ik wel zeggen is gezet, dat, dat we daarmee doorgaan. Dat, zou, uh, dat levert zoveel op en zoveel wat we ook met het publiek kunnen delen in de vorm van tentoonstellingen. Wat heeft het nou opgeleverd, dit onderzoek? Noem eens een paar feitjes die je nog niet wist, die we nu wel weten. Nou, bijvoorbeeld dat Van Gogh echt heel planmatig te werk ging. Dat hij echt zijn schilderijen met vooropgezet plan maakte. Zijn tekeningen ook vaak. Dat hij echt in verschillende... Ja, stappen eigenlijk steeds zetten om tot een bepaald doel te komen. En ook bijvoorbeeld dat hij veel vaker dan we, dan we voorheen dachten bepaalde doeken heeft overschilderd. Dus gewoon heeft hergebruikt. Dat had Voor een deel had dat met geldgebrek en materiaalgebrek te maken. We zien ook dat het in de latere jaren een stuk minder voorkomt. Het geeft ons eigenlijk ja, veel meer inzicht in zijn werkwijze dan we voorheen hadden. En dat is toch heel waardevol. Volgende week gaan we natuurlijk ook weer in de praktijk, een, de reportageserie. Dan nemen we een kijkje bij de Vluchtkerk in Amsterdam. Het zou wel eens een van de laatste weken kunnen zijn... dat de illegalen daar nog niet strafbaar zijn. Anne van der Veen gaat dat doen. Zometeen is er stand.nl en het is nu precies half twee. Dit is Radio 1. Dit is het NOS Journaal, Gert Kluk. Nederland krijgt een jaar langere tijd van Brussel... om het begrotingstekort onder de 3% te brengen. Betekent dat Nederland pas in 2014 aan de Europese norm moet voldoen. Volgens Eurocommissaris Reen komt het Nederlandse tekort hoger uit door de nationalisatie van SNS Reaal en door macro-economische omstandigheden die ernstiger zijn dan verwacht. En Reen doelt daarmee op de aanhoudende recessie. Nederland kampt met oplopende werkloosheid, een laag consumentenvertrouwen en economische krimp. Ook elders in Europa duurt de recessie voort en stijgt de werkloosheid. In Kirgizi is een Amerikaans militair tankvliegtuig neergestort, kort nadat het was opgestegen. Over doden of gewonden is nog niets bekend. Het toestel is mogelijk gecrashed in bergachtig gebied. Ooggetuigen zeggen dat ze een explosie hoorden. De VS heeft een militaire basis in Kyrgyzje... voor de ondersteuning van Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de crimineel Rob Zet is door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld... tot 20 jaar gevangenisstraf. Zet is de spil van de megazaak Yellowstone... die draait om een waslijst aan misdrijven... variërend van oplichting en witwassen... tot het gooien van een handgranaat in een kantoor... en een poging tot liquidatie. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Het herdenken van de Nederlandse oorlogsslachtoffers is een jaarlijkse traditie. Het debat over hoe dat moet gebeuren, dat begint er ook eentje te worden zo langzamerhand. Vorig jaar was er een verhitte discussie... over het voorlezen van een gedicht op de Dam bij de Nationale Herdenking... en het herdenken van tien overleden Duitse soldaten in Vorden in de Achterhoek. Dit jaar is het daar ook weer raak, over de viering in Vorden. En de vraag is of we moeten blijven herdenken zoals we dat altijd hebben gedaan... of dat we de herdenking moeten moderniseren. Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen, burgers en militairen... die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. De vraag is is de herdenking aan vernieuwing toe of moeten we het laten zoals het is? Ik ga erover praten met Ewout Sanders, historicus en journalist. Dag meneer Sanders, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin altijd van standpunt en helemaal maar ja of nee op zeggen. Daar komen ze de keuzes. Joodse lobbyisten hebben een buitenproportionele invloed op het debat over de herdenking. Ja of nee, hè? Ja. Ik zal wel weer worden beschuldigd van antisemitisme. Nee. Herdenken en verzoenen gaan prima samen. Oeh. Ja, ik ben niet gewend om alleen maar in ja en nee te praten. Eh. Uh... Uh, nee, denk ik. Nee, nee, oké. Okay. Nou, u mag het straks uitgebreid uh, nuanceren, uitleggen, aanvullen, whatever. Um, in ieder geval gaan we praten aan de hand van de stelling. De dodenherdenking in de huidige vorm is achterhaald. Dat is die stelling. En uh, u mag als luisteraar natuurlijk ook zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Graag zelfs. Uh, u kunt sms'en naar 7070. Dat uh, kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. Nummer 0800 1101. Kunnen de website www.stand.nl. En als u Twitter twittert eens of oneens doet, dan met hekje standpunt. Hey, Meneer Sanders, de dodenherdenking in de huidige vorm is achterhaald. Eens of eens? Ja, daar ben ik mee eens, ja. Leg eens uit waarom? Nou, wat we nu doen, dit hoorde je net al in het begin, is dat we. dat is in 1961 besloten om niet alleen maar de Tweede Wereldoorlog te herdenken. maar ook alle oorlogshandelingen en vredesmissies eh, die daarna hebben plaatsgevonden. En naarmate de Tweede Wereldoorlog langer geleden is, denk ik dat het steeds meer een symbool aan het worden is. En als je een symbool zoekt, dan denk ik dat je een krachtig symbool moet zoeken. De Tweede Wereldoorlog is een heel krachtig symbool, maar bijvoorbeeld Bosnië of uh, uh, Libanon of iets anders, dat is, staat veel verder weg van de mensen. Dus ik zou zeggen: een, een goed besluit zou ik vinden om te zeggen: herdenk nou op 4 mei de bij dode herdenking de Tweede Wereldoorlog in plaats van plus alle vredesmissies. Etcetera, erna. Ja, dus uh, dat is één beperking die u zou willen aanbrengen dat het dat het alleen maar over de Tweede Wereldoorlog gaat. Mm -hmm. en, en verder nog, want we, we hebben nu bijvoorbeeld hier de discussie daarin voor de, hè, Moet je nou wel ook langs die graven van die Duitse uh, soldaten lopen? Zou dat er wat betekend nou, bij is mogen? vooral daar, daar heb ik vorig jaar ook een stuk over in de NRC geschreven, is dat de gemeentes, en er zijn 400 gemeenten in Nederland en uh, bijna allemaal doen ze iets met dodenherdenking daar de vrijheid in moet hebben. Uh, de Tweede Wereldoorlog, als, nogmaals, als je het hebt over een symbool... ging ook heel erg over onderdrukking en vrijheid. En wat er nu gebeurt, is dat de gemeente in Voorde dat wil. Dat is een democratisch besluit geweest. Uh, en vervolgens is er een... een, een, een uit, vanuit de Joodse gemeenschap zijn er allerlei protesten. Komt er een rechter aan te pas en wordt het verboden. En dat vind ik op zichzelf heel erg merkwaardig. En wat je ook zag gebeuren in Voorde... is dat er, ik geloof van de 400 mensen die er waren... Uh, 98% langs die Duitse graven is gaan lopen. En alleen de wethouders en burgemeester mochten dat niet, want die, zijn dat daar, die hebben een verbod gekregen mm -hmm. van de rechter. Ja, en dat vond ik echt te gek voor woorden. U refereert al even in dat stuk vorig jaar in NRC Handelsblad. Uh, uh, daarin uh, schreef u uh, wat er tijdens de doden, denk ik, precies mag gebeuren, wordt bepaald door Joodse splintergroepjes. In nou, dit geval dat heel duidelijk. Ik denk. Nou, misschien wel, Splintergroepje is nog eens helemaal goed geformuleerd. In de, in de Joodse gemeenschap is, is veel protest hier tegen. Ik heb dat stuk toen geschreven, waar waren iets van 500 reacties op. Ik denk zo'n 100 uit Joodse hoek, waarvan drie kwart het met mij, eh, eh, een kwart het met mij eens was. En drie kwart echt heel woedend eh, soms dat ik dat gezegd had. Mm -hmm. Dus ik denk vanuit Joodse gemeenschap daar eh, in de meerderheid tegen is dat je zoiets zou kunnen doen. Um, maar ja, ik, het is zeer de vraag bij dit soort dingen... of je dat moet laten bepalen door welke minderheid dan ook, eerlijk gezegd. Ik snap wel dat het in de Joodse hoek natuurlijk veel gevoeliger ligt. Maar ja, hoe ver moet je daarin gaan? Ik zou zelf, ik heb een Joodse achtergrond... ik zou moeiteloos uh, langs die uh, graven zijn gelopen. Uh -huh. Omdat ik ook vind dat het... Um, ja, daaraan zie je dat het... Dit gaat om dienstplichtige soldaten. Dus geen kampbeulen of SS'ers of iets dergelijks. En daarmee zie je ook dat ja, oorlogen eh, vergen ook het leven. Eh, het kost ook een ja. jonge Duitse soldaten het leven. Dus ik zou daar zeker begrip voor kunnen ja. overbrengen. Eh, Max van Wezel die zat straks in ons mediaforum. Eh, ook, ook van Joodse komaf. En eh, die zei van ja, het is toch anders als je, als je als een deel van je familie gewoon is uitgeroeid. Dus aan de kant van de slachtoffers. Dan, da, dat is erger, zei hij, dan, dan iemand die dan familie is van iemand die die trekker heeft overgehaald. Ja, nee, dat geloof ik ook wel. Maar de vraag is, of je, dan zou je een soort leedhierarchie aanbrengen. Dus hè, euh, dan zeg je van pas als, hè, als, er, als er meer geleden is, heb je meer stem om, om te bepalen hoe iets gebeurt. In dit geval was er een overleg met Britse soldaten, eh, bepaald, eh, Britse veteranen, van nou dat willen we op deze vorm. Zijn jullie daarmee eens? Ja. En vervolgens heeft federatief Groots Nederlands, en dat is echt een splintergroepje, nog zo'n vliegtuigje laten... Vliegen boven voor de... Maar goed, dat is meer de geschiedenis van vorig jaar. Voorden is fout, stond daarop heel op de spanning. Ja, ja, dat vond ik, ik. Ik schaamde me daar echt diep voor. Ik vond het on ongelooflijk simplistisch. Wordt u daar vanuit kwalijk. die Joodse gemeenschap over aangesproken. dat u zelf ook van Joodse komaf bent. En, de, en dit toch vindt? Ja, zeker. Ja, nee, en, en u noemde dit net in de stellingen. zal ik weer een antisemiet worden genoemd? Ik heb daar toen een discussie over gevoerd in de Bali. en daar was inderdaad. Iemand van Federatieve Joods Nederland en een van zijn eerste vragen was... ben je een antisemiet? Ja, mm. ik vond dat echt, dat is natuurlijk gewoon een heel... in mijn ogen een diep treurig niveau om zo'n discussie te ja. voeren. Um, op onze site van Stam.nl schrijft Astrid V. Zolang er nog verhitte discussies zijn, uh, is men nog niet toe aan modernisering. Er zit blijkbaar nog te veel verdriet bij nabestaanden. En dat moeten we respecteren met z'n allen. Ja, maar ik denk bij dit soort dingen waar het vooral om gaat is dat je voor... Je, ik, ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat de Tweede Wereldoorlog herdacht blijft worden. En ook als een sterk en krachtig symbool. Ik, zie dat, ik ga mijn hele leven eigenlijk al naar dode herdenking. Wat je daar vaak doet is dat je er staat en dan je afvraagt van... wat zou ik zelf gedaan hebben? Ik denk dat het steeds meer die kant op gaat. En als je dat um, wil laten aanspreken aan de jeugd... en dan denk ik dat zo'n verruiming op zichzelf helemaal niet slecht is. Ik vond dat gedicht van die uh, Oude oh, okay. de Leeuw, wat Auk de Leeuw vorig jaar geschreven heeft... Vond dat ja. is ontzettend mooi omdat hij daar in, de, in het de schetste, dat was, gaat om een gezin, elf kinderen, vier jongens in het verzet. Eén eh, als eh, SS-soldaat naar het Oostfront en de moeder had ze even lief. En ik had, wat ik nou prachtig had gevonden als daar die jonge A dat had kunnen voorlezen op de Dam... en dat daar naast hem een oude verzetstrijder had gestaan en aan de andere kant een rabijn. Dan had je echt in mijn ogen echt ja. het, het, het complete beeld gehad van... Nou ja, Slachtoffers, genocide, vervolging. De, de ongelofelijke moed van mensen die daartegen optraden. En ook dit soort leed... Ja. Binnen gezinnen. En of het dan waar die man, wat die man nou precies gedaan had, dat weet ik niet. Het is een gedicht. Het mm. is een verhaal. Ja, de het werkelijkheid een... was natuurlijk anders. Want er ontstond een hoop commotie over dat gedicht. Uiteindelijk is het ook mm. niet voorgelezen. Uh, en, en als we nu kijken naar het Nationaal Comité... heb ik het idee dat ze, dat ze daar ook een beetje van geschrokken zijn... van al die commotie. Want uh, er is nu gekozen voor een, uh, een, een zeer veilig gedicht, zou ik maar even zeggen. Zeker. En, ja. en ook nog eens een keer aangescherpt. Uh, Waarvoor die herdenking nu is, hoor ik uh, de voorzitter vanochtend zeggen. Zeker, nee, ze zijn er enorm van geschrokken. En dat willen ze natuurlijk niet. En dat snap ik ook wel. Ik denk wat er aan de hand is: is dat de verwerking van de Tweede Wereldoorlog op twee verschillende snelheden gaat. Eén is daar de, zeg maar. De algemene Nederlandse bevolking, het is 68 jaar geleden, er zijn nog mensen in leven die dat hebben meegemaakt natuurlijk, maar dat, die, dat, ja, die, die worden steeds ouder. Mm. Uh, en de Joodse gemeenschap. En daar zijn de trauma's natuurlijk veel dieper. Dus daar heb ik alle begrip voor. Maar u zegt, dat in, dat stuk, in, ja, maar u zegt in dat stuk van u bijvoorbeeld van vorig jaar ook van, uh, op een gegeven moment heb je het over de tweede generatie, maar nu er wordt al zelfs gesproken over de derde generatie die daar uh, moeite mee heeft. Ja, er zijn mensen uit de derde generatie die zeggen. Mijn overgrootopa heeft in een kamp gezeten. En dat, is, vind ik zo, dat heeft zoveel trauma's gegeven. willen jullie daar als jullie rekening mee houden. en uh, nooit, wie dan ook, nooit enige verbreding toepassen. Terwijl ik denk, die dingen gaan eerlijk gezegd vanzelf. Ik denk dat dit wat we nu meemaken. Misschien is het niet het goede woord, maar een soort achterhoedige gevecht is. Wat je zal zien. Kijk, 66 jaar na de Eerste Wereldoorlog stonden Helmoet Kohl en Mitterrand samen te herdenken bij de slag van Verdun. Dat waren weliswaar twee legers die tegen elkaar hadden gevochten maar ook een massaslachting, ook enorme, eh, enorme vijandigheid tussen die volken. En dan is het een, op, op een of andere manier spreekt het ons toch enorm aan... een vorm van, noem het verbroedering, verzoening, eh, geef het een etiket... dat je, dat zoiets gebeurt. Je ziet nu ook dat eh, veteranen, eh, Duitsers en Britten al eh, samenkomen met dit soort dingen. En ik zeg helemaal niet dat Joden eh, wat dan ook moeten vergeven of verzoenen. Wat ik vooral wil, is dat mensen de vrijheid hebben... Om dat zo in te vullen zoals ze zelf willen, ja. particulieren en gemeenten. Ben Niet best... dat dat altijd met vliegtuigjes boven voor of comité's of rechtszaken ja. ongedaan. Ik geloof wel ja. dat ze uiteindelijk daar excuses voor hebben aangeboden. Ja, maar ja, dat, ik denk dat dat heel weinig mensen is opgevallen... terwijl dat vliegtuigje heel veel mensen is ja, opgevallen. Ja. We spraken vanochtend Hadden nog Am even... gevlogen met een vliegtuigje boven Amsterdam of Heervoorde... excuses namens Federatief Nederland. Ja. We spraken vanochtend even met historicus en columnist Rutger uh, Bregman. Uh, die vroeg zich af wanneer Hitler een soort Napoleon zou worden. Dus een, een historisch personage, zeg maar, en niet een moreel eikpunt. Zou dat ooit gebeuren, denkt u? Nou ja, kijk, het is, als je, we hebben het nu de hele tijd over Nederland... maar wat je natuurlijk in Duitsland ziet gebeuren... is dat er de eerste humoristische films over Hitler komen in Duitsland... waar natuurlijk een enorm trauma en buitengewoon gevoelig is. Naarmate de, de tijd vordert, verandert ons perspectief daarop... en verandert het emotionele waarde die het heeft. Ik denk juist dat je in plaats van... Wat, je, wat ik nu zie gebeuren is dat het Joodse gemeenschap zich terugtrekt. Van, zie je wel, ze houden geen rekening met ons, we gaan wel op onszelf. En dat is waar ik me zorgen om maak... Ik denk dat je juist precies de tegenovergestelde beweging moet maken. Daar dichtbij moet blijven. Naast een jongen gaan staan op de dam. Uh -huh. Zorgen dat je daar goede educatie over geeft. Goed, goed daarover verteld over de Holocaust. Of de Shoah in lessen. Dan blijf je er dichtbij. Ja. En nu zie je het tegenovergestelde gebeuren. Ik vind dat niet alleen kortzichtig, maar ma ma maakt me er ook echt de zorgen om. Ja. Brechtman zegt ook nog: uh, We hebben als land eigenlijk veel te weinig meegemaakt. Uh, dat de Tweede Wereldoorlog daarom dus zo'n permanent strijdpunt blijft. Hmm. Nou, dat, dat kun je in ieder geval niet zeggen voor de Joodse gemeenschap dat ze dat niet genoeg hebben meegemaakt. Want die hebben natuurlijk, er is geen, geen Joodse gezin of familie waar niet doden ja. te betreuren zijn. Dus dat denk ik niet. En je ziet wel dat de hongerwinter nog op een bepaalde manier leeft. Maar er zijn 200.000 doden gevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog, 102.000 Joden en. Dus bijna 100.000 niet-Joden. Dus ja, niet, niet dus ja dat is op een, bij de Joden is het een enorm percentage, bij de niet-Joden is het een relatief een klein percentage. Ja. Um, veel gehoord bezwaar is, hè, dat en dat zei u net ook eigenlijk al, ook aan de hand van dat, van dat gedicht, maar dat de jongere generatie geen idee hebben waar die herdenking over gaat, waardoor het een andere betekenis krijgt. Vindt u dat een probleem of zou de herdenking met zijn tijd mee moeten gaan en dus veranderen? Nou, ik denk dat op het moment dat je wel langs dat soort Duitse soldaten loopt... en daar zitten dan dienstplichtige jongens bij van 18, 19... ik hoef hun, hun achtergrondgeschiedenis nog precies te weten... ook zij zijn een soort symbolische doden geworden... dat je ook daarvan ziet van, ja, wat zou ik zelf kunnen doen? Zou ik het gedaan hebben, zou ik het niet gedaan hebben? Je gaat in, in het leger, je bent dienstplichtig, maar het, van kwaad tot erger. Ja, voor mij is het juist veel meer een evenwicht als als je dat er ook in dit geval bij zou zijn... Hè, net zoals een regel in zo'n gedicht... Uh, dan als je het zo eenzijdig de nadruk legt op de slachtoffers. En wat ik dan nu vaak hoor is het argument... ja, je hebt uh, één dag herdenken we de slachtoffers... en dan heb je nog 364 dagen uh, per jaar uh, de tijd om de daders te herdenken. Mm -hmm. Maar zo gaat dat natuurlijk niet. Het is een symbolische dag. Uh, uh, en dan moet je... Ik vind het juist goed in evenwicht als je... Het gaat om het langs lopen, langs graven. Daar ging het om. En desnoods mocht je een bloemetje neerleggen. Daar ging het om. Dus mm -hmm. ik vind dat. Voor mij zou dat echt te overzien zijn. En ik zou. Ja, ik kan me dan voorstellen. in dit geval. Nou, ik, zou die jongens, ik, ik zou die jongens kunnen zien als slachtoffers van hun tijd. Ik weet, misschien maar aan het ongelofelijke zaten er boeven tussen. Maar, maar dan nog, hoe, hoe hmm. zijn ze boeven geworden? Iemand hier zegt: Ik ben het oneens met de stelling. Niet de dode herdenking is achterhaald, maar de jaarlijkse discussies. waarbij sommigen zichzelf belangrijk trachten te maken. met de vraag welke groepen het meest geleden hebben. Uh, heeft die meneer of mevrouw toch een punt? Ja. Uh als dat bedoelt, ik mezelf belangrijk probeer te maken. Met, nee, nee, dat, dat, geloof dat, ik, of... nee dat meer zo van, ik denk meer de discussie inderdaad van, uh, nou ja, wie heeft het meest geleden en heeft dus het meest recht op die herdenking of zo. Dat, dat is. Ja, maar deze... dat vind ik dus ook. Dat, dat vind ik ook. Nou, ja, dan, dan is dan is hij het wel eens met de stelling. Volgens mij degene die dat instuurt. Ja, daar ben ik het mee eens. Ja. Ja, ja. Ik vind op het moment dat je dit dus laat voorstaan van, nou ja, kijk, ik heb. Veel van mijn familie is in Auschwitz en Sobibor omgekomen. Mijn vader heeft ondergedoken gezeten. Mijn moeder heeft haar vader verloren in het verzet. Geef mij dat meer recht van spreken dan anderen? Nee, niet speciaal. Ja. Het is een nationale herdenking. Ik vind het vooral belangrijk dat het ook blijft leven voor de jeugd. Dat het gaat om soort gewetensvragen: wat kan je doen in dit soort omstandigheden? En ja, dan ja. dat je dan de ene meer heeft meegemaakt in zijn familie dan de ander. Ja, ik vind dat. Ik heb het nog eens over de jappenkampen gehad. Je ja. maakt het allemaal heel ingewikkeld. Ja. Hier zegt nog iemand, laten we de laatste ouderen hun, uh, hun herdenking gewoon gunnen. Uh, en als de laatste dan is overleden, dan kunnen we altijd nog vernieuwen voor een jongere generatie. Nou, dat snap ik wel. Want het is nu, ik kan me voorstellen voor, voor ouderen die of, of nou, verzet of nou, vreselijke dingen hebben meegemaakt in de oorlog. Dat dat zwaar wordt. Maar wat ik me niet kan voorstellen is dat die mensen niet zouden willen dat het een dat gedachtegoed levend blijft, dat dat echt een, een herdenking is... die blijft leven bij de jeugd. En ik denk, op het moment dat we dan ergens een kalender neerhangen en zeggen, nu, na 105 jaar of zo, 107 jaar... Dus sommige mensen kunnen erg ouder worden... nu is het moment aangebroken dat het dan kan worden verbreed. Nou, volgens mij gaat dat gewoon helemaal niet zo. Ja. Het is al aan de gang, het is al begonnen... en het is niet voor niks dat het aan de, uh, aan de grenzen van, het Nederlandse, van Nederland is begonnen... want daar hebben de mensen het meest met... Tijdverslag te maken. Ja. We, we gaan naar onze bellers, meneer Sanders. Ik hoop dat u blij uh, blijft luisteren. Dan kom ik zo meteen graag bij u terug om de reacties uh, even door te nemen. Ewaard ja. Sanders is historicus en journalist. Uh, de dodenherdenking in de huidige vorm is achterhaald. Dat is onze stelling. Bijna duizend mensen hebben daar intussen op gestemd. Op de site www.stand.nl. 36% is het eens, 64% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Van Dijk. Dat de heer Sanders zich met de Joodse achtergrond noemt... en dat hij historicus is, vind ik volkomen niet relevant. Hij zelf waarschijnlijk ook niet, gezien zijn uitspraken. Maar ik wil één ding even zeggen. De kern van de zaak is dat de Duitse weermachtssoldaten waren de uitvoerders en de symbolen van het ultieme kwaad, het nazidom. En elke poging om dat te bagatelliseren... om dat op één lijn te stellen in een herdenking of wat dan ook vind ik niet alleen uit de boze, dat is een signaal aan iedereen van... ach, hoe kwaad je ook bent, hoe slecht je ook doet, je bent zelf ook slachtoffer. Ik vind het een schandaal en ik vind het een, een, ik, ik, ik, ik vind het een belediging voor de verzetshelden. Ik vind het een belediging voor de joden. Ik vind het een belediging voor iedereen die voor de vrijheid heeft gevochten. De vrijheid juist van dat ultieme kwaad. En nog dus, één opmerking, ja. als ik de kans zou hebben om in Ford geweest te zijn... Dan was ik ook langs de graven gelopen van die Duitse soldaten... en ik had erop gespuugd waar hmm. iedereen bij was. Um, goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Westerman. Dag, meneer Westerman. Uh, ja, ik ben het gedeeltelijk wel eens met de vorige spreker. Ik, uh, ik ben 81, ik heb het bombardement op Rotterdam meegemaakt. Uh, uh, uh, bijna dood. Maar goed... Uh, ik vind dat we ons moeten beperken tot, tot de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is wat meneer Sanders ook zegt eigenlijk, hè? Ja, in België herdenken ze de Eerste Wereldoorlog op 11 november. Ja. En nou, er is niemand meer die leeft. Maar toch wordt dat herdacht, met name in Ypres... waar de namen van de sneeuw Engelsen nog steeds... Ja. gebij tot staan. Maar u zegt ook beperken tot de Tweede Wereldoorlog? En, en, uh, ja, en... en wat daarna kijken die, die, die vredesmissies, er zijn veel omstreden. Hè? Afghanistan, Irak, ja. eh, nou noem maar op, Bosnië. Bosnië. En ja, dan krijg je onherroepelijk bijgedachten bij. Want er zijn grote groepen mensen die het helemaal niet eens waren... Ja. dat wij naar Irak gingen enzovoort. Ja, ja. Ik was het er wel mee eens, maar, ja. dat, doet niet, maar dat is omstreden. Ja. Uw punt is duidelijk... We Dank... terug naar de roots, waar de, hè, naar, uh, naar 1946 ja. toen het voor het eerst ja. gebeurd is. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met mevrouw Thijssen. Ik heb de oorlog meegemaakt. Ik was vier toen de oorlog uitbrak. Wij konden ons eerst nog adem voeden naar onze ouders die hadden een sigarettenzaak. Dus mm. daar kon mijn, mijn, uh, mijn vader daar zo voor eten om rouwen. Maar het laatste half jaar was het niks meer om te rouwen. Toen kregen wij tb dan we als geen eten meekrijgen. Ja, de gaakuren. Zaten we ja. als kinderen te kotsen voor de tafel. Ja. Geleden. Om, ...enorm geleden in de oorlog. Uh, je, je, er was geen, geen, je had niks meer om een kachel te stopen. Je leeft koud. Hm. Alles was een en al ellende. Hoe, kom, hoe komen we geen... bij de stelling, mevrouw? Hoe komen we nu bij de stelling nadat u deze inleiding hebt verzorgd? Verschrikkelijk. Ja, nee, maar de dodenherdenking in de huidige vorm is achterhaald. Dat is de stelling. Vindt u dat ook? Of, of... Nee, tuurlijk niet. Heel nee. Nederland, Nederland heeft last van die oorlog gehad... Niemand had het meer eten. Er was geen fruit meer. Er was dus geen brood meer. Je kreeg als niks meer. Dan kwamen s'nachts die bommenwerpers overkant mee. Ja, ja. En dan zaten we onder de keukentafel... te rillen van de kou. Ja. Angst, angst en ellende. Ja, ja. En okay. dat was het. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Marijke Wissink. Dag Marijke. Um, nou, ik vind dat het wel achterhaald is. In die zin... Uh, we zijn nu zoveel jaar na de oorlog. Daarna zijn er zoveel oorlogen nog gevoerd. Worden er nog gevoerd over de wereld. Ik vind ook in het licht van de manier hoe Israël omgaat met zijn buurlanden... en vooral uh, met, met de Palestijnen... dan denk ik, dan mag je er ook bij betrekken. En dan vind ik niet dat ze zo'n grote broek aan moeten trekken nu mm. daarover. En we moeten herdenken... En leren vergeven, maar niet vergeten. Ja. Mijn ouders hebben, waren niet-Joods en zijn niet-Joods. Mijn moeder leeft nog eens 91. Die hebben het in de oorlog ook niet makkelijk gehad. Er is een enorm bombardement geweest. Het mm -hmm. huis uh, helemaal weg. In, in, de, in de buren, veel doden. Ja. Nee. Uh, maar je moet een keer... Lee, dat moet je, ja, dat moet je leren. Ja, goed, leren vergeten. Ja, dat, is, dat, is een mooi, dat is een mooie uitspraak, maar, maar moet dat dan bijvoorbeeld ook samen met de Duitsers? Ja, want de generatie Duitsers... Kijk, ik won, wij wonen in de Achterhoek, wij wonen ook inderdaad niet zo ver van de grens af. Maar of we er nou ver of, af wonen of dichtbij... De Duitsers, die moesten ook... Mijn vader die moest uh, in de oorlog in Duitsland werken... Hij heeft dat uh, later, uh, ging hij zich in zijn arm snijden. En dan deed hij dan suiker of zout, weet ik veel, in. Mm. Dan ging dat zweren en dan hoefde hij niet dus ja. uh, daar naartoe om te werken. Maar mijn vader zei ook, als je toch wist hoeveel Duitsers of er zijn geweest. Die moesten. Mm. Als ze het niet ja. deden, ja. dan werden ze ook gewoon voor de muur gezet. Net zo goed als de okay. Hollanders. Punt is duidelijk. Dank u wel, mevrouw. Stam.nl, goedemiddag. Ben ik aan de beurt? Zeg maar. <laughs> Met mevrouw Fiedeler. Nou, ik vertelde dus dat ik tijdens de oorlog in Amersfoort woonde. En waar ik nog steeds over droom af en toe... is uh, dat die uh, Duitsers met uh, hele troepen, Joden... die kwamen uit de trein dan en over de oude Soesterweg... zo heette die vroeger in Amersfoort, liepen. En dan gingen ze op, op weg naar kamp Laan 1914. Ja. En daar liepen ze met die geweren naast... Die Duis, naast die Joden. En daar waren kleine kindertjes bij. En, de, ik heb zo'n zwak voor die Joden. En ik heb veel minder uh, compassie met die Duitsers. Uh -huh. Kijk, de uh -huh. generatie van nu kan er niets aan doen. Maar uh, ze hebben vreselijke dingen uh -huh. gedaan. Dus, dus u zegt eigenlijk, die doden denk dat moet, dat moet echt gewoon bij dat ons moet, blijven? Uh, ja, vooral voor die Joden, ja. vind ik. Goed, vooral... Dank u wel, mevrouw. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag even met Klaver. Ik vind het de stelling echt heel goed. Het is echt nu echt wel een achterhaalde zaak. Meneer, het is 70 jaar geleden. He, de jeugd weet er helemaal niets meer van. Het is al even gezegd door die, ja. door die, door die, door die meneer bij u. Maar meneer Klaver, u hoort ook de, hoe, hoe, bij, he, uit de reacties van andere ja. van luisteraars... dat dat het toch heel gevoelig ligt, he, allemaal. Ja, maar meneer, kijk, ik lees nu in de krant... dat in de gemeente Vorden dat er geweldige ruzie wordt gemaakt. Een furieuze burgemeester, geindig over het Nou, als het nou zo moet, het is toch ik, het is dat het een ernstig onderwerp is... maar je zou echt gaan lachen, je zou hmm. zeggen, jongens... maar. Zijn we nu toch mee bezig? U, u vindt dat iedereen dat op zijn eigen manier zou moeten kunnen doen en zoals ja. ze dat in voordeel willen doen, hebt u geen probleem nou. mee. Nee, maar ik, nou, ik vind een heel andere optie. Kijk, laat ik zeggen, we weten nu allemaal wat er in Noord-Korea gebeurt. He, mensen zitten daar in concentratiekampen. Als we nou eens die mensen gingen herdenken... we zouden brieven sturen of we zouden protesteren bij de Verenigde Naties... hoe dat nou mogelijk is in deze tijd nog... Ja. dat we op mensen die nu te lijden hebben, he, wat ik zeg in Noord-Korea... Ja. dat we die mensen ja. gaan herdenken, dat we die mensen een briefje sturen... of wat dan ook, als het mogelijk is. Ja. Maar okay. ik in de Tweede Wereldoorlog, ja, dat is nu echt toch... Ja, ik zou zeggen, Maak er echt een punt aan. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. U bent de laatste. Ja, goedemiddag. Met Edwin de Koffer uit Amersfoort. Edwin. Um, ik ben het uh, oneens met de stelling. Ik vind dat het gewoon zo moet blijven. Ik heb de oorlog zelf niet meegemaakt. Ik hoop volgende week 40 te worden. Ook mijn familie heeft geen slachtoffers. Maar uh, één dag in het jaar denken wij mensen die gevallen zijn. En we hebben nog 364 dagen over in het jaar om gezellige dingen met de Duitsers te doen. En, maar, en nog even mij... over, die, over die gevallen. Hè? Even, want bijvoorbeeld Sanders zegt ook hè, van, dat het zou eigenlijk tot de oorlog beperkt moeten blijven de Tweede Wereldoorlog. Of vindt u ook dat dat, dat dan geldt voor inderdaad missies zelfs in, in Bosnië en uh, Libanon, waar mensen omgekomen zijn? Daar is het nu toch ook al voor, volgens ja. mij? Die, nee, maar ik bedoel, betekent... er zijn ook mensen die zeggen nou, het moet, moet gewoon terug naar alleen maar de Tweede Wereldoorlog. Nee, gewoon voor de slachtoffers in ja. de oorlog en de Tweede Wereldoorlog... is natuurlijk de grootste sinds uh, de laatste honderd jaar. Dus daar zijn de meeste gevallen in. Ja, Niks aan doen, zegt u. Ja. Gewoon zo houden zoals het nu is. Niks aan doen, gewoon zo houden. En de andere 364 dagen kunnen we allerlei ja. leuke activiteiten... met de Duitsers gaan doen, maar niet op 4 mei. Dank u wel voor het bellen. En dat zeggen we tegen iedereen die de moeite heeft genomen. Snel even terug naar Ewaard Sanders, historicus en journalist. Uh, wat vond u van de reacties? Nou, wat mij raakt, dat uh, de, de eerste spreker... die eerst opmerkte dat mijn Joodse achtergrond er niet toe doet. Dat klopt ook. Ik zeg dat alleen omdat ik anders met mensen vaak zeggen: nou, je, je snapt niet waar het over gaat. Mm, ja. uh, maar vooral ja, zo'n beeld van iemand die zegt... ik zou in op ja. de graven van die Duitsers hebben gespuugd... en ze zijn het ultieme kwaad. Ja, kijk, ik ga ook al vanaf jongs af aan met mijn kinderen... naar de dodenherdenking. En dan wat ik ze vooral probeer te laten zien en te leren is... Nee. Heb de moed om zelf na te denken. Denk na wat je zelf zou kunnen doen. Ik zou zelf niet aan moeten denken om op die manier een symbool of een gebaar te maken. En dan zou zo'n. Kijk, voor mij hoeven wij niks uh, te doen met Duitsers. Het gaat er mij vooral om dat je de vrijheid hebt om uh, te kiezen wat je daarin wil als gemeente of particulier. En zo'n verhaal in voorde van zo'n Duitse soldaat die gedissorteerd is, of wilde dissorteren. en om die reden de dood heeft gevonden. Nou ja, dat zou ook een verhaal kunnen zijn waarvan je denkt... ja, zo gaat dat dan in oorlogen en wat is dat verschrikkelijk. En die, kennelijk heeft die jongen wel de moed gehad om te willen ontsnappen... om welke reden dan ook. Ja, ja. Het is allemaal veel kleuriger en veel genuanceerder... dan alleen maar slachtoffer en dader in mijn ja. oog. Maar goed, je ziet ook, ook in de reacties... en we hebben ze ook experts wat langer gelaten... Want, uh, nou ja, het, zit, het zit natuurlijk mensen heel hoog en dat is heel begrijpelijk allemaal... Ja. Uh, dat het er nog niet van vandaag op morgen zomaar uh, anders van wordt, denk ik. Dit is het begin, denk ik. Daarom is het ook, waarom is er opeens weer de afgelopen jaren echt een bovengemiddeld verder discussie? Dat is het begin van een verandering in mijn ogen. En die is, ik weet. Onvermijdelijk gaat hij er komen. Maar het kan ook nog een tijd duren. Ja. Eh, dank dat u meedeed in Stand.nl. Ewoud Sanders. Historicus en journalist, als gezegd. Eh, de dodenherdenking in de huidige vorm is achterhaald. Dat is de stelling. Daar is eh, veel op gestemd. Intussen 1100 mensen ruim. Eh, u kunt de hele middag blijven reageren op die stelling. En dan komt er uiteindelijk wel een eindstand uit. Voorlopig zijn de percentages 35% eens. 65% oneens met eh, die stelling. Eh, even zien. Het zit er hierop. Eh, wat mij betreft. Eh, zometeen na En natuurlijk vrijdagmiddag live. Dat komt vanuit De Kroon in Amsterdam. Ik vraag me af of ze daar binnen zitten of buiten eigenlijk. Want het is volgens mij prachtig weer. Ook in de hoofdstad. Um, Jan Mom zit daar klaar voor die vrijdagmiddagshow hier op Radio 1. Ik wens u vast een prettige vrijdag verder. Prettig weekend. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Bart van der Schelling. Zanger, schilder en veteraan van de Spaanse burgeroorlog. had een mooie jongen trouwens. Het was een knappe ja. Deze week in Hollandok Radio, de zingende is